1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Cairo hebben demonstranten het campagnehoofdkwartier... van presidentskandidaat Ahmed Shafiq aangevallen. Egyptische televisiestations toonden beelden van een brandend gebouw. De demonstranten namen computers en campagnemateriaal uit het gebouw mee. Het vuur was snel geblust en er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden. Gisteren werd bekend dat Shafiq en Mohamed Morsi van de moslimbroederschap... door zijn naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen.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 Volgens mededelingen van de Colombiaanse guerrillabeweging beweging FARC... zal Langua op woensdag 30 mei worden vrijgelaten. De video is het eerste bewijs dat Langua in leven is... en volgens het gesprek op de band ook in een opgewekte stemming verkeert. Behalve een wond aan zijn linkerarm die hij opliep tijdens de gevechten... op 28 april lijkt hij weinig te mankeren...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 De laatste dag van Pinkpop was met 61.000 bezoekers de drukste. In totaal trok het festival in Landgraaf dit weekend 79.000 bezoekers. sfeer was goed, maar wel werden 22 mensen aangehouden... voor kleinere vergrijpen als diefstal, dronkenschap, dealen en drugsgebruik. Het weer, bewolking aan de kust, die breidt zich over het hele land uit. Morgen eerst grijs, later wolkenvelden en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Ellie Thewe schrijft. Vandaag mocht ik kiezen: kerk of natuur. Ik koos door het mooie weer voor de natuur. Ik liep een prachtige route. De route kwam uit op een bosweg: een breed pad met een weerszijde, twee bomenrijen. De bomen waren heel breed en hoog en rijkten bijna met de toppen aan elkaar. Opeens waande ik me weer in de kathedraal van Wizelé, dat is in Noordoost-Frankrijk. Zo werd mijn wandeldag een dag van kunstzinnige meditatie. Het werd daarmee een geweldige Pinksterervaring. De bomen en het zonlicht wat zich als stapstenen over ons pad dwaalde. de natuur die zich als een kathedraal voor mij ontvouwde, dat ontroerde mij. En het werd Pinksteren. Dat was sacraliteit. Dankjewel. Dat is dus ook het onderwerp. Hoe ervaart u? Ja, sacraliteit, de, de, de momenten waarop het leven, zou je kunnen zeggen, geheiligd wordt. Dat kan heel goed buiten de kerk of het geloof. Hoe maar hoe doet u dat? Want volgens mij is het namelijk wel belangrijk. Um, bel daarover met 0800 1121. dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. En u kunt natuurlijk zeker ook e-mailen, zoals Elie Theouwen al deed. Kazeluna, apenstaartje, ncrv.nl Laat ik beginnen met meneer of mevrouw van de weg, dat kan ik even niet opmaken. Goedenavond. Ja. Goedenavond, de heer. De heer van de weg. Ja. Hallo. Uh, ja, ik heb een beetje moeite met dat woord sacraliteit, want het is natuurlijk niet identiek aan religiositeit, maar nee. eh, Maar dan, wat is daar mis mee dan? Nou, dat, dat uh, sacraal voor mij dus enger is. Enger, ja, ja. Het, uh, religie is voor u veel omvattender. Veel omvattender, Ja. ja. Maar goed, ik, ik wilde eigenlijk vertellen wat voor mij dus heel duidelijk uh, daaronder valt. En uh, daarbij dacht ik dus aan een discussie die ik een keer in mijn Duitse muziekforum heb gehad. En waarbij het werkelijk heel hard eraan toeging. Uh, dat was een zogenaamde religioonsfred. Uh, het is een Duitse muziekforum dus. Nou ja, en je had daar mensen die zeiden wij zijn uh, niet gelovend. En je had uh, mensen... Zoals ik van welgelovend. Nou ja, dat botst. En hoe. En, uh, over muziek. Stel... Het botste over de muziek die jullie bespreken. Over de muziek. En ik heb er lang over nagedacht. En ik, ik uh, meen dat je eigenlijk als volgt het kan stellen om mee te beginnen van uh, iemand die van kleinkind af aan is opgegroeid met religieuze... Uh, muziek met, met alles wat erbij hoort, die is als het ware zo uh, geïndoctrineerd. En net als die hond van Patsloft, heeft hij dan ook een reactie die die andere mist. Ja. En dat extra, ja, dat is dan voor mijn part de, de sacrale gewaarwording. Hmm. Maar goed, uh, wat, wat ik dus eigenlijk wilde zeggen, dat was, uh, ik was elf jaar oud en... Ik ging bij toeval eigenlijk, omdat mijn tante ziek was geworden... met mijn vader mee naar de Matthäus in het concertgebouw. Sprak natuurlijk geen woord Duits. Maar ik had een bijbeltje bij me... zodat ik in ieder geval uh, de evangelist kon volgen. Nou ja, in het uh, tekstboekje, daar stonden de koralen in. Ja, het merendeel kende je in ieder geval de muziek. Ik was ja, begeisterd. Ik hm. was werkelijk Pleek kapot. En zo waren er nog een paar uh, gelegenheden en toen kwam mijn 15e verjaardag. Uh, mijn moeder, mijn oudste zus en ik gingen naar een handel. Ze had speciaal voor, voor mijn plaat besteld en dat ding dat werd gedraaid en ik was zo ontroerd. Ik begon te janken van emotie. Maar ik niet alleen, mijn zus en mijn moeder ook. Dat was Kathleen Fair. Ja, aan ja. de ene kant vier Hendel-aria's uit oratoria. En aan de andere kant vier Bach-aria's. En dat was voor mij het ultieme moment. Van, van alles wat maar aan religie doet denken. Maar dat is juist, dat zijn kunstzinnige ervaringen. Het is kunst waar je dan, nee, waar je dan het zijn zo begeesterd door ervaringen. Nou ja, oké, okay, maar wel door twee. Of een aantal verschillende kunstwerken. Muziek in dit geval, van Hendel en Bach. Ja, Bach was wel religieus, maar Hendel was een heel ander soort type. Ja, uh, dat is waar. Maar wat... wat maar ja, dat, dat gaat, dus het, het kan opgeroepen worden door muziek... die op zich niet religieus is. Of, of ho hoeft te zijn, hè? Dat kan. Maar u, u, u heeft wel een diepe ervaring... die u religieus noemt. Ja, heel duidelijk. Een ervaring die... Ja, en dan kom ik weer met die pappel of reflex... Ja. Vermoedelijk de, de niet-religieuzen of degenen die dat hebben gemist in hun jeugd niet zo kennen, niet nee. zo ervaren. Ja. Is dat erg? Uh, ik heb uh, jarenlang uh, met, met een vriendin van mij gediscussieerd over klassieke muziek. En uiteindelijk heb ik gezegd, degenen die dat niet kennen, die weten niet wat ze missen. Klaar? Ja. Ja. Daar ben je mee uitgesproken. Ja. Precies, zo zit het dan, ja. Is wel eens een, uh, ik heb wel eens gesproken met de, tenor, de countertenor Andreas Scholl. Ah, die Duitser. De Duitser. Uh, nou ja, die overigens ook uh, goed Nederlands spreekt. Uh, maar dat is het niet. Het is overigens een bariton, zo te horen. Nee, nee, nee. Uh, uh, Andreas Scholl is echt een altus. Uh, een, uh, ja, is nee, ik bedoel zijn gewone uh, timbre. Ja, ja, zijn gewone timbre wel. Maar die zei dat alle, alle uh, muziek is religieus... omdat het gaat over een soort raadsel... En ja, daar heeft u even niet van terug. Nee, ik moet het ik moet ik echt even. Het is weer heel prettig, ja. Ik moet dat verteren, want uh, ja, ik ben dus onder andere ook door dat Forum bevriend met twee componisten. die dus trachten te componeren zo ongeveer overgang, klassiek, uh, romantiek. En, en als ik hun dit voorleg, nou, dan uh, een is één in ieder geval een von agnosticus. Ik ben dus heel benieuwd wat hij te ja. zeggen heeft. Nou, leg het hem voor en doe verslag in Casaluna. Ik zal het ja, zeker doen. Het wordt vervolgd. Bedankt voor het gesprek. Meneer Van der Weg, dank u wel. Ja, goeiedag. nog. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna met verhalen over wat u sacraal vindt. Hoe u dat beleeft. Doet u daar, doet u daar moeite voor? Of, of, of denk je toch van. Nou, laat me komen. He? Op sommige momenten. Meneer De Wit, goedenacht. Ja, goedenacht. Mooi te doen voor sacraliteit, ja. Dat klinkt wel mooi, Ja? ja? Uh, maar je gelooft er niet in. Het ging erover, inderdaad, sacraal, heilig, uh, uh, heiligheid vinden, ja. religieusheid. Oh ja, heiligheid is wat anders dan, dan religieusheid, geloof ik. Volgens mij. Ja, van... voilà. ja, het heeft wel iets met elkaar te maken. Maar uh, laten we het dan sacraal noemen, heilig. Uh, ja. Of goed vertaald, toch? Ja, ja, ja. Uh, en dan hoorde ik veel... Uh, heiligheid in de natuur. En ja. dat heb ik zelf ook... een hele poos uh, zo ervaren. Dat je dan in de natuur een bepaalde rust ervaart. Waar ging je dat dan doen? Mm, wow. Nou, ik zou zeggen... overal waar uh, een stukje leven... of plantjes. Dat zou ja. genoeg zijn. Maar natuurlijk een, uh, een beetje... in een bos of iets. Ja. Maar tot ik... Tot ik uh, Um, want ik weet ook, in heel veel religies uh, uh, wordt dat ook gepretendeerd uh, als dat je in de schoonheid van de natuur de rust vindt. En ook oplossing uh, en ook je, je geest kan stillen, ja. stil kan maken. Dat vind ik eigenlijk zelf ook allemaal um, wel, hoor. Ik, ja, tot ik boeken begon te lezen van iemand en die noemt zich de heer uh, Li hong -tsi. Dat is een Chinees en die uh, beschrijft orthodox boeddhisme. En daarin wordt ook heel erg in het boeddhisme, in het algemeen, wordt heel erg naar de natuur gegrepen. Als zijnde een uh, plek om te rusten en mm -hmm. je te lauweren, zou ik zo zeggen. Echter, uh, men werd in korte tijd duidelijk dat eigenlijk met natuur ook iets veel groters bedoeld wordt. En dat is de kosmos. Mm -hmm. uh, het grootste stuk natuur eigenlijk wat om ons heen uh, ja. zich bevindt daarin tot verhoudingen is eigenlijk de natuur die we normaal gesproken uh, natuur noemen... zoals bomen en zee, uh, piepklein. En ja. uh, het, het echt grote sacrale is, houdt in dat je daar uit de kosmos enorm veel energie kan halen. Terwijl eigenlijk je... en daar kwam ik later pas weer achter inderdaad... Uh, door die dingen te praktiseren en te herzien je vaak als een storend element bent in, de, in de, de gewone natuur. Mm. Tussen de vissen, tussen de bomen, tussen de bloemen. Um, bloemen, bomen en uh, vissen en, en alles wat natuur is uh, op deze planeet... doet eigenlijk niet anders dan als, als, als, uh, sacraliteit zoeken in de kosmos. En eigenlijk op het moment dat je je richt tot die arme zou ik haast zeggen, boompjes en plantjes... En andere zaakjes die uh, energie opdoen de hele dag door. kan je dat behoorlijk uh, verstoren. terwijl ja. je eigenlijk omhoog moet kijken. Ja, ja. Maar wat vind dat je, dan, wat, wat, wat, dat doe je dan. hoe doe je dat dan, omhoog kijken? Um, nou, misschien je er bewust van zijn. Ja, ja. Plus, maar ga je dan um, met je naar de, naar de sterren staan staren? Of hoe? Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Of, of just. Uh, nou, het is al een voorrecht om de beelden te mogen zien van de Hubble. Een ja. telescoop bijvoorbeeld. Uh, hoe mooi dat allemaal in elkaar ja, zit is, boven ons. Dat zijn schilderijen. Uh, die, die, die, die foto's die de hubbel maakt. Van, de, van wat er in de kosmos boven ons hoofd. Hoe, hoe, dat eigenlijk? hoe moet je dat uitdrukken? Ja, zich afspeelt. Ja, dit is, dat, zijn, dat zijn schitterende composities. Ja, daar word je, daar word je sowieso al stil van. Uh, zeker in kleuren. Uh... Ja... En maar dan... snapt u mijn, uh, ja, snap mijn, mijn ja. noot een beetje een punt? Van, omdat we heel vaak geneigd zijn als je aan religie, boeddhisme of, of andere stilte, vissen? Of mensen die, die, die gaan de natuur in om rust te zoeken? Hmm. En, en er, eigenlijk ergens, ergens klopt dat niet. Dat klinkt misschien raar. Ja. Maar het is een, een, een, een vriendelijke kritische nood als zijnde. Een lauwtje. Ja. Hee, ja, die boom. Namelijk, er is de. Je kan ook veel te veel. Uh, je kan ook energie aan de natuur onttrekken... Op een, op een. Uh, ja. Um... Ja, een ja, verkeerde manier in die ja, zin. Van, eigenlijk verstoren we vaak uh, wat om ons heen is. Omdat we als mens zitten wel eigenlijk... We hebben niet meer nodig als, als kosmische energie eigenlijk. Precies. En dat klinkt dan altijd al een beetje vaag, hè, zo kosmisch. Het houdt niet meer puur in als zonne-energie zonne ja. uh, en, en, en, en ja, het is zo groots daarboven, ja. dat die zee en dat, dat die palmbomen en waar we allemaal omheen zitten, dat, ja. dat, dat is Penus. dan ook natuur. Ja. Maar dat, dat, de kosmos zelf is echt de allergrootste natuur die er is. En die zal, die zal je ook alle energie geven die je dan. Uh, en de echte sacraliteit dus. Hebben, Meneer De Wit, zeggen. dank u wel voor deze kanttekening. Met dank aan Loud ja, ja, En ja. een goede nacht nog. Ja, ja, prima. En een uh, leuk onderwerp. Ik blijf okay. even te luisteren. Oké. Okay. Joep.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 meisje van 15. toen deze plaat uitkwam, in 2011. People help the people birdie. Origineel is dit nummer trouwens van Cherry Ghost. Um, maar goed. Het is voor kennisgeving. Het is 18 minuten over 1. U luistert naar Casa Luna van de NCV op Radio 1. Um, ik heb het eerste uur met Marcel Barnard gesproken. samensteller, samen met Gerda van der Haar van het boek De Bijbel Cultureel. Uitgegeven door Meinema en Pelkmans over de sporen van de Bijbel in de kunsten van de 20e eeuw. Um, alle kunsten vind je dat. Maar in de poëzie bijvoorbeeld ook heel erg. En dat, dat aardig van poëzie is dat je dat kunt voorlezen voor de radio. Ik heb beloofd om een aantal gedichtjes door dit tweede uur heen te strooien. Ik was er nog niet aan toegekomen, maar dan uh, ga ik dat nu maar even doen. Bijvoorbeeld, als het thema Paradijs is... komt je op goede gebeuren met een gedicht van Marsman, zijn grote liefde. En hij schrijft uh, dat het gedicht De Overtocht van Hendrik Marsman zich voegt in een lange reeks van literaire variaties op het thema van de paradijselijke tuin. Het gaat als volgt, De Overtocht. Ik lig niet meer alleen in het ruim. Nou, dat sluit aan op de kosmos van daarnet. De dood heeft mij samengelegd met het tedere witte kind dat ik eens in de verre tuin onuitsprekelijk heb liefgehad. Nu zullen we samen vergaan. Haar stem in de duisternis zegt... Neem mijn hand, het donker is koud. Neem mijn hand, het donker is groot. Die de liefde niet samenhoudt, worden één in de angst voor de dood. In een weerlicht, verblind en onthuld, grijpt een mond, een bevende mond... en een leven van lust en schuld wordt wit in die duistere stond... waarin alles teniet wordt gedaan. Angst en bloed, hovardij en lust... En mijn trotse, purpere naam wordt smetteloos uitgewist... in haar zuivere, sneeuwwitte naam. Nu zijn we bijna vergaan. Is dat licht daar het paradijs? Nu zijn we bijna vergaan. Is dan alles voorgoed voorbij? Dat is maar een van de gedichten die u vindt in de Bijbel Cultureel. Uh, maar u kunt bellen met verhalen over... Ja, kijk, ik heb het steeds over sacraliteit omdat ik dat een fascinerend begrip vind... dat een uitslag heeft naar alle kanten, zou ik kunnen zeggen. Dus mijn vraag aan u is in de eerste instantie... wat is voor u sacraal? Waar? Hoe doe je dat? Hoe beleef je dat? Hoe geef je dat vorm? Uh, bel daarover met 0800 112. Maar het is ook pinksteren. En pinksteren is natuurlijk het feest, feest van het, het enthousiasme. Geraakt worden, aangeraakt worden. Dus dat vind ik ook wel heel mooi, hoor. Verhalen over werkelijk echt diep enthousiasme voelen. Wanneer? Voor het laatst. Dat mag natuurlijk ook. 0800 112. Ik herhaal het telefoonnummer. Mevrouw Van Weerden, goeienacht. Goeienacht. Daar bent u. Ja. Wat wilt u vertellen? Uh, ja, wat ik wil vertellen... ik wil om te beginnen... eerst compliment uitdelen... aan... Uh, de hospice waar mijn schoonvader heeft gelegen. Oh? Ja. Op zijn laatste dagen. Uh, wat we daar ervaren hebben, ja. in het hospice, is gelijk al als je binnenstapt, dan is er iets: een stiltekamer, rust, van alles. Ja. Wat, ja. En mijn schoonvader is daar overleden. En wat voor ons een sacraal moment was. Wij vroegen of hij nog gezegend kan worden vlak voor zijn dood. En ze hebben toen een dominee gevraagd. En die dominee heeft ons allemaal gezegend. En dat heeft zo'n diepe indruk op ons allemaal gemaakt... dat het het sterven van mijn schoonvader licht heeft hmm. Want dat had u niet dat verwacht. Of dat was, waarom was dat dan zo bijzonder? Ja, normaal gesproken, ik heb zelf in ziekenhuizen gewerkt. Ja. En dan waakte je bij mensen en dan overleden ze. Ja. Maar die dominee die was aanwezig en legde bij ons allemaal zijn hand op ons voorhoofd, één voor één. En zegende ons. En tien minuten later is mijn schoonvader ingeslapen. En dat heeft het voor ons. Dat was een moment dat was een sacraal moment. Ja. Ja, Om dat... zo indrukwekkend. Zo... Ik heb er veel meer anders naar de Ik heb veel meer als naar de kerk gaan. Ja toch blijft me dat dan wel. blijft me dat dan afvragen. Hoe komt het dan? Of is het, komt het dan door het, door het feit dat je zo dicht bij het sterven van iemand bent... wat altijd sacraal is? Hè? De, de moment van overgang van leven naar dood. Dat is, dat, je zou dat een van de grote sacrale momenten die je kunt meemaken uh, noemen. Ja, maar ook het feit dat de kinderen eromheen... de hand op het op hoofd kregen... En de zegen uit te praken. Ja. Allemaal persoonlijk. En daarna gebeurde er nog iets. Toen mijn schoonvader overleden was, toen hadden ze, ja, hadden ze hem verzorgd. En toen werden wij erbij geroepen. En toen was ik eigenlijk heel verbaasd. Want toen kregen mijn man en ik allemaal bij een flesje rozewater... Oh. Ik denk, nou wat moeten we in zijn hemelsnaam? Nou, als, als protestant, zo zag ik me. Ik snap er gewoon helemaal niks van. En het is de gewoonte daar, uh, als, een, uh, als iemand sterft op oude leeftijd, dat je dan allebei een hand pakt en die insmeert met rooswater, omdat die handen altijd zo hard voor ons gewerkt hebben. En ze nu verzorgd worden door ons. Hm. Ook dat was een moment waar domen erbij was. Dat, zijn, dat was zo bijzonder, het was niet eng, het was niet. niet het, het, het, het gaf me zo'n troostend gevoel. Hm. Terwijl je toch bij een overleden iemand bent waar je hartstikke van houdt. Hm. Maar het was, er was, er was in die kamer iets. Ja, ik, ik, ik, ik kan het geen naam geven. Ja, ik kan het wel naam geven. Het was sakraal. Ja. ja, wel prachtig lijkt mij. Fijn om dat zo, zo te kunnen ervaren. Ja, en, ik en... heb daar ontzettend veel van geleerd. En wat is dat dan precies? Wat je geleerd hebt? Dat het ook zo anders kan. Met zo... zo zo... Ja, omgeven door... Het niet mooier maken, hm. toch niet. Maar dat zo'n dominee je als kind zijnde, met je verdriet, zijn hand op je hoofd legt hm. en je zegent. Een soort, een soort zachtheid en nabijheid geeft. Ja, mijn schoonmoeder gezegend, die drie hm. weken na de hand overleed. Hm. Mijn man gezegend. En dan allemaal ons handen samen om dat bed allemaal onze handen vast en mijn schoonvader hadden gezegd en zo kort daarna overleden hm. mevrouw van Weeren het zijn bijzondere ervaringen ik dank u, ik dank u hartelijk en ja. ik, ik wens u nog een hele goede nacht graag gedaan ja? Dag. en ik keer nog even terug naar het boek de Bijbel cultureel het wordt ook een gedicht van Gerrit Achterberg met dagelijkse bijbellezing opgevoed en geciteerd... door in dit geval Jaap Goedegeburen... Die, dat, die over de literatuur schrijft in het boek. Hij citeert een gedicht uit Het Spel van de Wilde Jacht. Ook daar komen, naast een christelijke heilige legende... en een passage uit Exodus, het gewijde en het triviale taalgebruik... gebroedelijk bijeen. Als elders de platte komedie en de verheven tragedie. We zijn erbij gaan zitten, op het mos en deden alle twee de schoenen los. Er klonken een paar woorden over het weer, die snel verzwonden in de atmosfeer. Onder het kreupelhout verschoot een vos. Ik zag de bomen niet meer door het bos. Het hert sprong naar ons toe, licht als een veer, en legde zich voor Sint Hubertus neer. Hij zei, aanbidden wij op deze plek. En ook het dier boog daar de ranke nek. Beleiden wij. En we beleden schuld, getroffen door Gods kinderkatapult. Geef God de eer. Wijd open mond en bek hebben we daar staan zingen als een gek. why God made that's why Nou, dat leek ons wel een beetje toepasselijk. Van de Beach Boys. Nieuwe single van deze mannen die in 1961 begonnen zijn. That's why God made the radio. Dat lijkt wel reviaanse humor. In het verband van deze pinkster-uitzending van Casaluna. Luna. Ik, ik doe er nog... Kijk, dat boek dat ik steeds... Ik zit er lekker in te bladeren. Terwijl ik ondertussen in huis zit te luisteren. De Bijbel cultureel. Uh, dus daar kom je al dingen tegen. Oh ja, het is waar ook. Oh ja, oh ja, dat is goed. Het gaat over filmen, schilderijen. Maar bijvoorbeeld ook niet alleen over poëzie, maar ook over romans. Kom je daar de roman van Saramago tegen. Oh, dan ben ik mijn gedichtje weer kwijt. Um, het Evangelie volgens Jezus. Jezus Christus, zeg ik dat nu goed? Ja. Nou, dat is echt zo'n prachtige roman. En die wordt dan weer eens lekker beschreven. En dan krijg je weer zin om dat te gaan bestuderen... Dus zo moet je dit boek eigenlijk, het evangelie naar Jezus Christus, een boek uit 1991 van uh, José Saramago. Prachtig. Dus zo moet je een beetje dat boek tot je nemen. Maar dan had ik net een gedichtje van Kopland voor me, om nog maar eens te laten zien hoe... ja, hoe wijdvertakt al die sporen van bijbelse verhalen en ervaring met religie en kerk zijn. Een psalm is uit... Um, Volgens mij 1966. Ik was weer gaan bladeren natuurlijk. Dat krijg je dan en dan ben ik weer weg. 1966, een psalm van Rutger Kopland. De grazige weiden, de rustige wateren op het behang van mijn kamer. Ik heb geloofd als een angstig kind in behang. Als mijn moeder voor mij gebeden had... en mij weer een dag langer vergeven was... bleef ik achter tussen roerloze paarden en koeien... te vondeling gelegd in een wereld van gras... Nu ik opnieuw door godslanderijen moet gaan, vind ik geen schreden waarop ik terug kan keren. Alleen een kleine hand in de mijne, die zich krampt als de geweldige lijven van het vee, kreunen en snuiven van vrede. Dat ah, is ook al zo mooi. Goed, u kunt bellen hè, met ons 0800 112, dat is de telefoon van Kaasloona. Mevrouw Kurijn. Kwierijnen. Kwierijnen. Ja. Zat ik er zo totaal naast. Nou, nee, helemaal niet. Uit, nee, Geer, uit Geertruidenberg? Geertrui ja. En u bent 84? Ja. En zeer wakker? Denk het wel. Ja. ja. Heeft u veel met pinksteren? Jawel. Ja? Ja. Ik uh, vind het een... Uh, de klap op de vuilpel. Om in, nou. in de beeldspraak te blijven. <laughs> Dat is wel mooi, ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, het is natuurlijk wel wat verwaterd, maar... Uh, we hadden niet eens een, uh, een agressievering vandaag in de kerk. Ja. Maar het is wel zo, ik keek vanmorgen op de Duitse zender. Ik zocht eigenlijk de Franse zender, Frans deu, Maar er was niks. Maar op de Duitse zender was wel in een uh, mooie kerk. Het was gewoon een agressievering. En er waren toch aardig wat mensen aanwezig. Ja, ja. Dus, uh, maar gaat u zelf ook nog altijd naar de kerk? Ja, ja, ja. Ik ben... Uh, ja, ik ben echt praktiserend en ik zou het niet kunnen missen. En ik wil het ook niet missen. Nee. En dat hoeft dan gelukkig ook nee, Nee, dat hoeft ook niet. Nee. En als je 84 bent, dan denk je natuurlijk wel na... over datgene wat je in je leven geleerd hebt, meegemaakt hebt... en hoe je je ontwikkeld hebt. Is dat zo? Dat denkt, is... U veel, denkt u daar veel over na? Jawel, ik, ja? ik, ik sta er wel bij stil, ja. ja. En, en wat is dan voor u... Ja, kun je dat zeggen? De, de, de, de, het grote motief in uw leven of, of de belangrijkste dingen die u heeft uh, meegemaakt nou, of ontwikkeld? Ja, wat ik meegemaakt heb, dat vindt u dat niet voor een telefoongesprek? Oh, sorry. Nee, ja, snapt u wat ik bedoel? Dat... Ja, natuurlijk. Heel goed. Maar uh, wat me, ja, ik uh, ben, ik kom uit middelbaar onderwijs en ik heb dus theologie gestudeerd. Ik ben dus jaren uh, kathariet geweest. Maar ik heb ook Nederlands gestudeerd. En die combinatie van het ene woord en het andere woord... Hm. dat vond ik een geweldige, ja. een geweldige combinatie om er iets mee te doen. Ja. En dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. En wat heeft en, u daar dan precies mee gedaan, met die combinatie van die nou, twee? Nou, ik heb, uh, omdat ik dus, uh, op een katholieke middelbare school kategese gaf... en ook Nederlands, waar ik dus alle twee verantwoordelijk voor was... Hm. dan kun je toch die combinatie maken, want... Het geloof is natuurlijk een zaak, ook van het woord. Maar de taal is natuurlijk... Ja, dat ligt natuurlijk helemaal in elkaar zo lang, of ja. omgekeerd. Maar is er dan toch een wezenlijk verschil voor u? Nee. Zoals voor veel mensen, nee. Nee, nee. Als ik nou net mijn geliefde auteur Achterberg uh, ja. hoor citeren... en ik hoor Rutger Koppeland... dan denk ik... Wat, maakt de, wat is het verschil tussen datgene wat een psalmist zegt en wat, Rut, wat Achterberg zegt. Mm. Dat zie ik niet. niet. Ja, dan moet je het weer gaan bestuderen. Dan kun je natuurlijk zeggen, er zijn wel verschillen, maar... Dus ja, wel, het, woord... het, het, het verschil is vaak God, hè? Ja, natuurlijk. Maar dat is dan toch wel een verschil? Dat is een verschil, maar dat, uh, ook uh, bij Achterberg is God niet afwezig. Hè? Helemaal niet. Nee. Nee. Bij maar... Gortje Kopland kun je erover twijfelen. Ja. Maar bij Achterberg niet. Ja. En bij heel veel dichters niet. Ja. Maar uiteraard... En in heel veel literatuur ook niet. Ja, de moderne literatuur in de Nederlandse taal. Uh, ja, even terzijde, daar kan ik werkelijk niet zoveel mee. Maar als je naar de grote auteurs kijkt. Kijk naar Bernanoos en kijk naar, naar Moriak. Uh, noem maar op. Ja. Uh, verschillende auteurs die uit de Belgische wereld komen. Denk maar aan Hans Kuhn of, of wat dan ook. Daar is God natuurlijk duidelijk aanwezig. Ja. En ook in de vertalingen, ook de nieuwe vertalingen van de psalmen... precies hetzelfde. Of vindt u van niet? Uh, dat geloof ik wel, oh ja. ja zeker. Nee, maar het gaat juist om die auteurs die, die, die, niet, die niet uitgesproken religieus zijn waarvan je toch, die toch iets aanraken wat wel op die ervaring ja. lijkt. Dat vind ik altijd fascinerend. Omdat een mens inderdaad ongeneeslijk religieus is. <laughs> ja, dat is niet... <laughs> ik heb het net, net horen zeggen. Ja, het, ja, zeker. Marcel ja, Barnard zei dat. Het is ja. al een, een, een ouderlijk gezegde. Dat, dat geloof ik heilig, ja. ja. Dat is ook zo. Ja. En dan hoef je niet meteen in, ja, in de natuur te zoeken of in... Ja, om u een voorbeeld te geven, ik keek dus gisteravond laat ook naar uh, uh, dat concert in, uh, in Brussel, ja. de Elisabeth Concours. Ja. En dan ervaar je hoe mooi ze ook spelen, dat daar de competitie ja. zo duidelijk voorop staat, ja. onbewust waarschijnlijk... dat juist dan die religieuze dimensie van muziek, zoals je die bij Bach dan hoort ja. of bij, en bij verschillende anderen... Dat ontbreekt dan een beetje, tenminste voor mijn gevoel. Nou, dat is wel duidelijk, lijkt mij. Ja, wat dat het ontbreekt. Dat is ja, echt een wedstrijd. Het dat is een wedstrijd in mooie zingen. Ik wil het heel, in, voorzichtig, zingen. Of heel voorzichtig zeggen, natuurlijk. Ja, maar ben... dat hoeft niet meer hoor. Nee. Ja, ja, het is ja, laat. Ja, ja. Nee, laat alle nou, voorzichtigheid. Dat is wat ik bedoel. Hè. Je wilt ja. ook niemand. Uh, uh, ja, natuurlijk nee. grote prestaties. Daar kan ik niet, uh, in de verste niet aan tippen. Maar dat ervaar je niet als religieus. Ik tenminste niet. Nee, dat snap ik wel. Terwijl als ik in een kerk kom. Mijn nee, volgers niet mij als organist. Maar goed, als ik in een kerk kom, dan speelt iemand orgel. En je komt daar gewoon binnen, ook in de katholieke kerk. Want u doet net alleen alsof het in de protestantse kerk is, maar het is natuurlijk niet zo. Hè? Ja, maar dan komt dat komt omdat ik er zelfs van huis uit zo'n protestantse jongen ben. Ik heb geen oh, ervaring ja. met katholiek. Nou ja, ik katholieke... ben natuurlijk echt katholiek. Ja, tuurlijk. Ik kom maar dat hoor ik bedoel. al, al heel lang. Wat zegt u? Dat hoor ik al heel lang. Nee hoor, ik ma ja, maak ik er flauw een flauw grapje dat, over. Vind je dat te mis? Nee. Nee. <laughs> nee. Nou, laten we daar nog eens ruzie over gaan maken. Nee, ja. nee, nee, ruzie niet. Nee, in de verste nee, verte, verte niet. Nee. nee. nee hoor, dat maar ik... had het over mijn ervaring. Hè? Ja. Maar, Wat het sacraal is, hè? Of, ja. of enthousiasme, dat is natuurlijk ook Ja, goed. nou goed, nee, maar ik, ik wil even iets aanhalen. Vorige week uh, vrijdag dat was in het verzorgingshuis waar ik nog vrijwilligerswerk uh, doe. Doet u, doet u nog vrijwilligerswerk? Ja. U bent 84? Ja. Dan is het toch tijd om ermee op te houden? Nee hoor. Waarom? Nou, oh. vorm... uh. bijvoorbeeld omdat het vermoeiend is of omdat je geen nou, zin meer hebt? nee, Ik doe dat erg graag. Ja? Dat is ook... ja? En wat doet u dan precies? Nou, ik bedoel het huisbezoek. En als mensen ziek zijn... en. Dan praat dan u dan met ik, mensen... Ik, ja, en ik help uh, mee in de liturgie. Ik lees, ik ben de lector en ik zorg voor de liturgie. En hmm. uh, ik spreek er samen over met die pastorale werkers of met de dominee. Om de zeven weken komt er de dominee waar ik het uitstekend mee kan vinden. Hmm. En, uh, nou ja. Wat bijzonder. Dat, wat, dat, dat, en dat, is, dat vindt u heel fijn om te doen. Ja, ik doe het heel graag. Ja. Ja, ik doe dat heel graag. Okay. En er werd een, vorige week, was daar een, een ziekenzalving. Het begrip zult u ongetwijfeld kennen. Dat wordt bij een van onze zeven sacramenten. Hè? Maar, maar voor, voor alle, uh, alle niet-katholieken niet ja, dus moet de... u dat toch even uitleggen. Nou ja, uh, wij hebben zeven sacramenten. Ja. En één sacrament is voor uh, op het eind van het leven... als je ziek bent en denkt dat je doodgaat... dan kun je de zieke ziekenzaalvringen ontvangen of het bedienen. Ja. Zoals we dat dan noemen. Ja. De laatste heilige sacramenten. En omdat dat individueel natuurlijk niet... ...meer mogelijk is met zo'n uh, gebrek aan priesters... ...wordt dat uh, in uh, te huizen, in het verpleeghuis en in het verzorgingshuis... ...ook bij andere gelegenheden, uh, wordt dat samengedaan. Die mensen worden daar uh, samen op voorbereid... ...en er wordt een uh, liturgie, nou, ontworpen kun je niet zeggen, maar sa zo samengesteld... ...dat toch de essentie van het sacrament aanwezig is. Het moet ook door een priester gedaan worden. Ja. En dan worden de handen gezegend, het hoofd wordt gezegend, uh, gezalfd. He, dan hebben wij de heilige olie voor... die in de christmasiering worden gewijd door de, door de bischop. Dat is altijd daar voor, witte Donderdag. En de mensen zijn dan heel sterk betrokken. Dat element, dat wilde ik even naar voren halen. Ja, ja. Dat juist dan, op dat moment, bij hele oude mensen... oud tot heel oud, kinderen zijn aanwezig... Zorgen ze zijn aanwezig en dan is er toch de spanning in de goede zin van het woord en de volle aandacht bij datgene wat er dan gebeurt. Een priester is er helemaal bij betrokken, hmm. naar de hand is er nog naar een kopje koffie, noem maar wat. Maar de plechtigheid zelf, die wordt echt gedragen door een hele grote aandacht. Want... Maar tegelijkertijd was ik op eerste Pinksterdag genodigd voor een dienst in de een eerste communieviering. Hier in sfeer. En daar ging ik heen. En als je dan ziet hoe opgetogen die kinderen dan binnenkomen... met hun doopkaart. Het thema van de was. Je moet een lichtje zijn, enzovoort, enzovoort. En dan de vreugde van de ouders. De, de blijdschap van grootouders die erbij zijn. Nou, dat, dat, dat was gewoon Pinkster in Optima Forma. G gemeen, je bent even een gemeenschap. Ja, en de gemeenschap dan zo... En het kan natuurlijk wel heel dikker fout gaan in de kerk, dat weet ik ook wel. En er is een, gro een grote leegloop. Maar iedere keer zijn er toch weer momenten hmm. in de gemeenschap... en bij protestanten en bij katholieken... dat mensen bij elkaar komen en ervaren... dat inderdaad het leven meer is dan alleen maar de materie... maar dat er ook een kracht is die dus altijd weer de moed geeft... en het vertrouwen om naar de andere dag en naar de andere tijd te leven. Hm. Ja, dat kan u heel erg mooi uit. Dat zegt Peggy ook, hè. God verwondert zich niet over het feit dat wij geloven... want de schepping die brult het uit. Hm. En uh, nou ja, liefhebben, dat hoort bij de mensen. Maar hij verbaast zich over het feit dat de mens altijd een vertrouwen heeft... dat hij iedere keer weer de moed heeft om iets op te pakken en opnieuw te beginnen... En dat was ook eigenlijk mijn drijfveer. Want Prachtig. dat is natuurlijk de essentie van rottebare machtigheid. Mevrouw Quirijnen, ik ja? um, vond het fijn om u even te spreken. Geweldig. Dank u wel. Nou, ik dank u voor uw programma. Ja, <laughs> dat is wederzijds. Heerlijk. Ja. Ik wens u nog een goede nacht. U ook. Dag. Dag. 84 en vrijwilligerswerk doen. Ja, dat ben ik toch niet zo heel vaak tegengekomen, hoor. In de geschiedenis van Casaluna, geloof ik. Ik krijg al gedichten nu ook van luisteraars. Um, het laatste gedicht van Hans Andreas. Dit wordt het laatste gedicht wat ik schrijf. Nu het met mijn leven bijna is gedaan. We zitten dus aan de sacrale grens van het leven. De scheppingsdrift, maar ook wat is vergaan... met letterlijk de kanker in mijn lijf. En Heer... Ik spreek je toch maar weer zo aan... of schoon ik me nauwelijks daar iets bij voorstel... maar ik praat liever tegen iemand aan... dan in de ruimte... En zo is dit wel de makkelijkste manier om wat te zeggen. Hoe moet het nu? Waar blijf ik met dat licht van mij, van jou? Wanneer het vallen weg in het onverhoeds onnoemelijke begint. Of is het dat jij me er een onverdicht woord... dat niet uitgesproken hoeft, voorvindt? Ja, dat is ook prachtig. Meneer Jansen uit Oosterwold, goedenacht. Oostwold is het. Ach. Ook een goedemorgen. Ook een goedemorgen, ja. Die ja. zijn allemaal uh, wel wakker hoor, die luisteraars van Casaluna. Ja, ja goed, maar ze kunnen niet bellen natuurlijk. Nee. <laughs> nee, dat zou lastiger worden. Ja. ik slaap, uh, bel ik regelmatig niet. Kan ik echt bellen. waar? Ja, ja. Ik vind het toch wel weer opmerkelijk, ja. <laughs> Uh, sprak hij wakker. Uh, ik begrijp dat het gedicht wat u daarvoor uh, voordroeg... voor deze mevrouw in het plaatje... Ja? van Gerrit Achterberg was. Ik heb er één van Gerrit Achterberg gelezen. Het spel uit, uit de cyclus, het spel van de wilde jacht. Dat klopt. Was dat, dat was net voor het plaatje voor, mm. voor, uh, voor zo even. Oeh, dat weet ik niet Ik heb namelijk daarna ook nog een gedicht van uh, Kopland gelezen. Een psalm. Oh. Want? Nou, het laatste wat ik hoorde... Ik, ik val er ook maar net in. U sliep, hè? is. Uh, twaalf minuten geleden of 15 minuten geleden, maximaal. Ja. En uh, ik hoor een gedicht. Ik denk, ja, leuk allemaal. Het rijmt uh, leuk af en toe. Oh. Maar het gaat nergens over. Oh jee. Nee. Ik moet even bellen. Ja, echt waar? Je ging nergens over. Wat zegt u? Dat is ook rottig. Ja, of ik heb het niet goed uh, tot me kunnen nemen hoor. Dat is natuurlijk ook mogelijk. Ik, uh, ik sluit niks uit, maar. Ja, het zijn... gedicht eigenlijk moet je het lezen en ja, het horen. Ja, dat is niet waar, hoor. Er zijn echt gedichten die je moet horen in plaats van lezen. Maar het zijn wel, ik citeer wel... uit, uit de poëzie waar een soort kemakeur op zit. Ge uit, van gedichtes die over het algemeen... wel tot de grootste Nederlandse dichters... die we hebben gekend worden gerekend. Dus... Ja, ja. Nou, daar ga ik even lekker niks over zeggen. Oh, vind ik wel jammer. Maar, het, uh... maar ga door, ga door. Want je wil iets nou, zeggen kijk, ook, denk ik begin, ik heb niks tegen geloofd. Als iemand door middel van geloof een beter mens wil worden, uh, dan zeg ik doen. Ja. Altijd, meteen. Dus in die zin wil ik niemand op zijn tenen trappen, uh, hoewel ik me realiseer dat ik dat toch ga doen. Want ik heb namelijk eens een ander gedicht geschreven uh, in die richting. Oh. Ja, en uh, dan daarvoor ga ben je, ik doorgeladen Ga je dat voorlezen? Wat zegt u? Ga je, je dat voorlezen? Nee, dat doe ik uit mijn hoofd. Ik heb er al eens mee op de planken gestaan, maar dat is een ander verhaal. Daar ga ik is... lekker niet over badelen. Even, even voor de goede orde. Is het een lang gedicht? Nee, valt overzien. Oké. Okay. En um, waarom, waarom, wil je dit, waarom denk je dat, dat wij dit moeten horen? Uh, als tegenwicht uh, tegen wat, die mevrouw die ik hoorde voordat u dat gedicht voordroeg. Even kijken hoor, waar waren we toen? Ja, dat was een mevrouw die daar heel veel... Uh, oh, ja, kijk weet... ja ja Ja, bij, die, uh, bij de, de genade van het... Die was gezegend uh, met ja gezegen, personen ja, ja. en zo. Nou, ja, indrukwekkend en uh, uh, prima als mensen daar blij van worden. Uh -huh. Maar ja, ik dacht ik moet even in de telefoon klimmen. Oké, okay. het, het gaat om sacraliteit, hè? Ik, was, ik ja. vraag naar van, wat is voor jou of voor u sacraal? Hoe beleef je Precies. dat? Ja, Oké, okay. lees het voor. Ik, ik luister. Daar, nee, dat doe ik aan mijn hoofd. Ik heb er nee. niet bij dan. Yes. Uh, um, ik heb daar een ander gedicht op gemaakt. Wat in wezen eigenlijk wil vertellen: van, Neem je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Voor al je eigen gedrag. Uh, het gaat als volgt: Het heet bevrijding. Geef je hart aan de duivel. En noem die God. Steek je kop in de wolken. En lood je lot van zelfstandig wezen. In macht en zijn. Ontken je kracht. Je levenslijn. Geef je hart aan de duivel. Onthoofd jezelf. Transformeer je spirit tot spuitelf. Cut the rabbi. Fuck the priest. Shiver and shake. Als die niest. Neem je hart in je hand. Maak het zo groot. Dat alles erin past. Levend of dood. Laat je niet foppen. Wordt eigenbaas. Want God verkroppen biedt geen soelaas. Dankjewel. Give up hope your life is meaningless. Love is fake and so is happiness. Came true, you'd slowly watch it die, carry on a lie. So why even try every time I make someone my own I get bored, and I wanna be Better be tough and be strong enough. Song. might be right but just as well be wrong what do i know it's part of the show all i want to say is what a lovely day Thoughts are in your head. One day it'll stop and you'll be dead. That is the Don't you shine that light on me. Turn away and leave me be. Hans Tewer, ja die was het niet Frank Sinatra. Het is een Sinatra-vertolking. Don't shine that light. In vingsteren moet je juist wel over dat licht hebben dat schijnt. Ik krijg een e-mail binnen van de Ria sacraal momenten waar ik even op heilige grond stond... zulke momenten heb ik beleefd juist tijdens de meest alledaagse gebeurtenissen... welke ieder mens overkomen, gelovig of ongelovig. Allereerst is daar de geboorte van een kind. Ik noem dat maar alledaags. Het wonder dat er een nieuw leven aan het licht komt. Ik heb drie kinderen, schrijft ze. Daarnaast is er een overgaan van ademend leven... naar waar ik nog niet volgen kon... maar waar ik met pijnlijk verdriet en verwondering getuige van mocht zijn... We leefden met elkaar bewust naar het moment van overlijden van mijn man... de vader van mijn kinderen. Dat is dus aan de grens van het leven. Zowel in het begin als aan het eind. Ja, dat zijn, dat geloof ik ook, grote, sacrale momenten. Uh, mevrouw Henderson uit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben uh, zelf niet gelovig... alhoewel ik een spons ben voor kennisgeving... Ik leer graag over levensbeschouwing en over diverse religies... Ja. omdat het mij helpt om de mensen beter te begrijpen. De mensen, maar niet u zelf? Uh, niet per se mijzelf. En hoe maar komt dat? Omdat u heb... uzelf al heel goed begrijpt? Of, of... Uh, omdat ik zelf deze religieuze ervaring wat God betreft... of wat een andere God of welke God dan ook betreft... Uh, die religieuze ervaring, die ken ik niet. Nee. Die past niet in mijn systeem, zogenaamd. Ja, maar ik ken wel hele gewijde momenten. Wat en zijn dat, dat dan? Dat ben ik er erg benieuwd naar. Ja, ja. en die, dat gebeurt met, met vormen van kunst. En ik wil het graag over één vorm van kunst ja? hebben. En dat is de architectuur. Oh ja. ja dat is, vind ik um, wel ja. verrassend. Ik realiseer me opeens dat dat. In het boek waar ik steeds uit citeer, waar we het over hadden. De ja. Dat dat niet in voorkomt, trouwens. Dat is wel heel opmerkelijk. Nu u het zegt, uh, denk ik, oh, hé. Hey. Ja, dat vind ik bijzonder jammer. Want ik, ik was eigenlijk van plan om naar de boekwinkel te stappen. Maar nu u dit zegt... Ja. Uh, <laughs> oké okay. okay. Dat denk ik me ineens. <laughs> ja, maar je hebt maar, het met, met architectuur. Wat interessant. Ja. Ook. En, en, ja, want... Uh, wat uh, gebeurt er dan? Om, ik, ja, de, ik, het meest prominente voorbeeld... wat uh, zich iedereen waarschijnlijk ook een klein beetje voor de geest kan halen... Ja. dat is de Sagrada Familia van Gaudi in Barcelona. ja, ja. Um, de kathedraal. Ondanks, ja, ondanks alle stijgers en alle pogingen om het af te maken... Um, wat hij in, in, in planning had, wat hij in gedachten had... Dat is zo magistraal als je daar stapt, Dat je gewoon uh, van eerbied van in stil bent. En, en, en gewoon alleen maar um, aandachtig kijkt. En in je opneemt. En ik kan het het beste zo beschrijven. Een gebouw is um, geslaagd wat mij betreft. Als ik het gevoel heb dat niet ik het gebouw... Binnen treedt, maar dat het gebouw mij binnentreedt. Ja, ja wanneer. Ja, bij, bij, de, maar dat heeft dan met bij La Sagrada, de van uh, Gaudi in Barcelona, te maken met de omvang. Is dat, wat is dat nou precies? Want het is of ook een. De... Met de bouwkunst, met het concept, met zijn ideeën die erachter staan... Met, uh, met de steenhouwkunst, met, um, met enorme projecten die hij heeft berekend... wat in die tijd eigenlijk uh, ver voor zijn tijd was. Uh, ook qua techniek, van, van hoe realiseer je dat? Hoe krijg je dat statisch voor elkaar? Uh, hoe blijft dat ding staan? En, en hoe kan het zo'n uitdrukkingskracht hebben... Hmm. ...die hij voor ogen had. Uh, hij had een beetje grootheidswaanzin... ...toen hij dat ontwerp... ...maar desondanks was het toch geniaal. Ja. Ik heb ook andere gebouwen... En, ...en concepten van hem bezocht... ...in Barcelona. Ik had helaas veel te weinig tijd ervoor... ...maar hij is... Hij is een, zo ...een vereenzelviging van talenten... Dat ik, ...dat ik overal waar ik kom... ...en ik, uh, en ik ja. zie zijn... Uh, ...creaties dat ik denk van, uh, dit is van alle tijden. En dat is, het, dat is dan toch de ervaring... Kijk, ik zit me even af te vragen wanneer het nou gebeurt... dat een, een gebouw jou binnentreedt in plaats van andersom. Dat heeft dan met het besef van scheppingskracht of zo te maken. Dat je beseft, in, ja. geval in dit geval... Ja. en over Sagrada zit daar niet ja. het woord voor sacraal in... Natuurlijk, ja. Precies. Het is ook een kathedraal aan het worden eigenlijk. Maar klopt dat dan, dat het, dat het daarover gaat? Dat je, dat je iets voelt in die ruimte van scheppingskracht? Nee, het, het kan ook een kantoorgebouw zijn. Maar als iemand uh, die dat ontworpen heeft, zo'n gevoel van uh, lucht, licht... Uh, um, uh, yeah. Kleur, uh, uh, vloerbedekking of uh, plafuizen of, of het uh, samenspel ervan. Als iemand zo goed begrijpt hoe een mens zich moet voelen die daar binnenkomt om of te werken of te wonen of um, weet ik veel wat allemaal. Of een atelier van een kunstenaar. Uh, ik, ik heb ook een keer uh, mogen werken aan mijn eigen projecten in een atelier van van een beeldhouwer in Amsterdam. En die had ook een sfeer in zijn atelier waarvan je denkt: van als je daar binnenkomt, dan komt het atelier jou binnen. Ja. En, en dat, dat raakt mij. Dat snap ik. Dat is een bijzondere ervaring. Ja. Heb je dat overigens ook nog met... ja Niet alleen dus met Gaudi, dat zeg je eigenlijk al met zoveel ja. woorden. Ik vind ja. het altijd door het licht. Het licht kan zo mooi in een gebouw. Ja, in een, in een, ja. ja of, of, of er planten zijn, ja. uh, hoe de begroeiing is, uh, de luchtvochtigheid. Al dat soort dingen. Dat, dat voel je als je daar binnenkomt. En dan, en dan ben je of in staat om meteen weer weg te lopen of je denkt van... nou, hier ga ik even lekker wat doen. Dank je wel, mevrouw Henderson. En ik wens u nog een goede nacht. Eens ja? dank Dag. U. Dag. Dag. Mooi slot van deze uitzending over Pinksteren. Zometeen de nacht op één van de EO met presentator Maarten Dallinga. En morgen heeft uh, Guilene Plach de gast... Tijl Koendrink. over hoogbegaafdheid als een van de vele uitdagingen. Dat is morgen. Dag.